7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Obama aanvaardt democratische nominatie. Opnieuw staking bij Lufthansa. En astronaut Neil Armstrong krijgt een zeemansgraf.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 Volgens Obama is Romney niet klaar voor de internationale diplomatiek. Hij noemde als voorbeeld de onhandige uitspraken van Romney... over de beveiliging van de Olympische Spelen in Londen... waarmee hij de Britten beledigde. Met zijn toespraak wilde Obama vooral de zwevende kiezers aanspreken. Die stemden vier jaar geleden massaal op Obama... maar ze volgens de peilingen nu teleurgesteld... over de resultaten van Obama's eerste termijn als president.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 De Duitse spoorwegen zetten alle beschikbare treinen in om passagiers toch op weg te krijgen. Mensen kunnen hun vliegticket inruilen voor een treinticket. Het cabinepersoneel van Lufthansa onderhandelt al meer dan een jaar met de leiding van Lufthansa over meer loon.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 Maandag neemt de rechtbank een beslissing over het uitstelverzoek. Het passageproces duurt al meer dan drie jaar... en draait om een reeks liquidaties in de onderwereld. In mei sprak het OM eisen uit tegen de elf verdachten. Tegen zes van hen, onder wietopcrimineel Dino Soerel... is levenslang geëist. Premier Rutte is bereid te kijken naar de problemen... met de wietpas in Limburg, dat zei hij in Nieuwsuur. Rutte reageerde daarmee op uitspraken van de Maastrichtse burgemeester Hoes... die van de pas in zijn huidige vorm af wil. Volgens Hoes is de overlast van drugsrunners in zijn stad... sinds de invoering van de Wietpas toegenomen. Hij wil dat Maastrichternaren weer zonder pas naar de coffeeshop kunnen. Hoes wil dat ze toegang krijgen met een identiteitsbewijs... en uittreksel van het bevolkingsregister. Premier Rutte zei dat hij niet vindt dat de verdere invoering van de wietpas nu al moet worden uitgesteld. Maar wel wil hij later dit jaar samen met minister Opstel te gaan kijken naar de ervaringen tot nu toe en onderzoeken of er aanpassingen nodig zijn. In de stad Groningen heeft een grote brand gewoed bij een recyclingbedrijf. In een hal stonden kunststof en papier in brand en daarbij ontstonden grote rookwolken. De brandweer van Groningen heeft samen met het recyclingbedrijf... het brandende materiaal naar buiten gebracht. En het blussen daarvan gaat nog uren duren. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Astronaut Neil Armstrong krijgt een zeemansgraf. Volgens een woordvoerder van zijn familie... moeten zijn stoffelijke resten op de bodem van de oceaan rusten... zoals hij zelf wilde. Wanneer en waar is nog onbekend. Veteranen bij de Amerikaanse marine krijgen vaker een zeemansgraf. Armstrong was gevechtspiloot bij de marine... voordat hij als astronaut zijn maanlanding maakte. Volgende week donderdag is er een openbare herdenking voor Armstrong... die eind vorige maand op 82-jarige leeftijd overleed. Op het terrein van de afvalverbranding Rijnmond in Rotterdam-Zuid... komt een pretpark. Ondernemer Henny van der Most heeft het terrein gekocht. De afvalverbrandingsoven staat midden in de deelgemeente Charloes... en is sinds 2010 buiten gebruik. Van der Most is ook de eigenaar van andere attractieparken... zoals Woenerland Kalkar, een attractiepark... in de oude kerncentrale Kalkar in Duitsland. De gemeente Rotterdam is blij met de plannen van Van der Most. Het pretpark moet zorgen voor extra werkgelegenheid... en toerisme in Rotterdam-Zuid. Nederland heeft gisteravond goed gescoord op de Paralympische Spelen in Londen. Hardloopster Marloe van Rijn won op indrukwekkende wijze goud op de 200 meter. Atleet uit Purmerend verbeterde in de finale haar eigen wereldrecord. Op de 200 meter Wielen voor vrouwen behaalde Nederland twee medailles. Amy Simons veroverde zilver. En de pas 15-jarige Desiree Franken eindigde vlak achter haar op de derde plaats. Bij zwemmen pakte Lisette Teunissen goud op de 50 meter rugslag. Magda Toeters behaalde zilver op de 100 meter schoolslag. En Mark Evers won brons op dezelfde afstand.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 Helemaal op de hoogte. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, geef me de tijd, zei Barack Obama op de conventie van zijn partij... en dan wordt dit een beter land. Wessel de Jong doet zo'n verslag vanuit Charlotte. Financiële markten hebben enthousiast gereageerd op de besluiten... van de Europese Centrale Bank. En PvdA-lijstrekker Diederik Samson gaat zo goed... dat hij nu het mikpunt wordt van de anderen. In het één Vandaag debat gisteravond was het alle ballen op Diederik Samson. Partij van de Arbeid is onder leiding van hem uit een diep dal geklommen. en is aan een opvallende opmars bezig. Zijn rivalen willen die stoppen. Peter Blok volgde het debat gisteravond. Een opmerkelijk begin bij het één Vandaag debat. Eerst moest de verjaardag van Geert Wilders worden gevierd. En alle lijsttrekkers zongen mee. Zal ik inzetten? <laughs> Misschien in de zittakkoord. leven, laten laten zal die leven Zag ik u nou meezingen, meneer Samson? Oh, ja, uh, ja, nee. ja oké. Okay. Goed. goed. Je, nou. Dat nou, vind ja, ik Alexander, mag ik niet zo houden? Ja. Deze keer niet het gezelschapsspel. wie doet het na de verkiezingen met wie. Maar Geert Wilders nam alvast een voorproefje. Ik zou ook op dit thema, maar in zijn algemeenheid, de heer Rutte en Samson willen vragen om op te houden met een gênante spelletje. Want we weten allemaal wat er volgende week gaat gebeuren. De heer Samson durft niet te kiezen voor de SP.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 Een gewoon gezin in Nederland betaalt de rekening. Bij ons blijven gewone gezinnen met koopkracht behoud. Bij u gaan ze erop achteruit, u geeft dat ook toe. Natuurlijk is het mooi als iemand met een uitkering iets meer verdient. Maar ik heb veel liever dat hij weer aan de slag komt, want mensen smeken om een baan. En toen was het 2010, midden in de crisis, en de PvdA liep weg. De PvdA liep vervolgens weer weg toen er mogelijkheden waren om bij de vorige verkiezingen... in datzelfde jaar een kabinet vanuit het midden te vormen. En toen in het voorjaar de PvdA de kans kreeg om een begroting van 2013... op zijn minst een beetje sluitend te maken om de crisis in ieder geval te gaan afbetalen... was de PvdA al in de campagnestand. Wat ik niet begrepen heb van de week in de reactie van andere partijen... ook die van de Partij van de Arbeid, is dat u eigenlijk zegt... wij zijn bereid, wat er ook in Griekenland gebeurt... Door te gaan met geld over te maken, met geld over te maken, met geld over te maken. Het is interessant wat de heer uh, Samson zegt. Want hij is er verantwoordelijk voor in Nederland dat we die verzorgingsstaat bijna niet meer kunnen betalen. Vanwege die enorm dure massa-immigratie, meneer Samson. 7 miljard per jaar. Somaliërs zitten 23 keer vaker in de bijstand. Nu heb ik de heer Samson, hij heeft weliswaar zijn activistenpet afgedaan, een das omgedaan en hij spreekt nu met twee woorden. Maar ik heb hem onlangs met een in de krant zien staan dat hij praatte voor een meer multicultuur in Nederland. Ontzettend kostbaar.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 Samsung. Ben u nu voor minder immigratie? Het woord is meer nee, ik, ik ben voor betere integratie en dat is hard werken. Dat Grenzen is hard werken op bij de straat. Integratie is hard werken. Nou, dat ging weer hard tegen Hart. Joost Vullings, uh, weer aangeschoven hier in Den Haag. Uh, tegen Samson, zei het al eerder, alle ballen op hem. Hij is mikpunt geworden. Hij krijgt veel weerstand, meer weerstand, omdat hij zo goed gaat natuurlijk. Ja, moet hij er rekening mee houden dat die groei er nu wel uit is dan... en dat dat misschien wel ook weer verlies kan opleveren? Ja, dat, dat kan, want als je veel uh, aangevallen wordt... moet je natuurlijk wel een weerwoord hebben. Je moet al die, die aanvallen pareren en bestand zijn tegen de druk. Want kon hij in dat eerste debat bij de NOS en, en, en het eerste debat bij RTL... Eigenlijk een beetje rustig achteroverleunen. Uh, liet die andere mensen discussiëren. En dan plaatst hij zelf eens een aanval. Nu moet hij echt ieder moment van zijn debat alert zijn. Want hij wordt constant aangevallen. Maar dat, dat kan ook voordelen hebben. Want je komt daardoor wel heel veel aan het woord. Want je mag altijd een weerwoord geven. Ja, en als je dat dan zie je gewoon... bij Rutte. Hè? Die is ja. het meest aan het woord geweest tot nu toe. Ja, en, dan, dan, en als je dan gewoon goed doet. Dan pak je extra tijd. Dus het hoeft geen nadeel te zijn. Maar je moet wel scherp blijven. Gaat het hem goed af? Uh, als ik... Kijk naar hoe hij dat gisteren deed. En ik, dan kijk ik vooral hoe iemand non-formaal op aanvallen reageert. Dan kijkt hij heel ontspannen. Dus ik heb niet het idee dat hij heel erg onder de indruk is. Nee, de andere leider op, op links, Emiel Roemer. We hoorden hem helemaal niet langskomen in die samenvatting. Is ja. dat toeval? Nou ja, het, het punt is van... Er worden natuurlijk heel veel samenvattingen gemaakt... en dan worden de keuzes gemaakt. Maar niet alleen in deze samenvatting kwam ja. Emiel Roemer niet voor. Ik heb hem gisteravond in al die programma's niet langskomen... Maar ik vond wel dat hij een goed debat draaide. Maar hij heeft dus geen moment kunnen creëren... Eh, iets bijzonders kunnen doen. En misschien begint hij zo langzamerhand... het is natuurlijk pijnlijk, wat minder relevant te worden. Iedereen begint maar op, op Rutte en Samson eh, in te zoomen. En daarnaast is er wel een punt... hij heeft de moeite om het woord te grijpen in debatten. Zeker als ze dan met z'n zessen, om het maar eens onherbiedig te zeggen... staan te bekvechten... dan moet je wel zeer gehaaid zijn om het woord te grijpen. En je ziet dat hij en Simon Buma van het CDA daar minder goed te zijn, dat, dat kan ik voor je spreken... dat je misschien wat aardiger bent dan de rest. Maar ja, je hebt het wel nodig in deze tijden. Ja, en of, of heeft hij het ook lastig om zijn boodschap nog te verkondigen? Wordt het ook moeilijk voor hem, omdat hij aan alle kanten... Ja, voorbij wordt gegaan en wordt aangevallen? Nou ja, het, het, is, natuurlijk, het is natuurlijk moeilijk om, om uh, nou ja, de positieve energie vast, uh, vast te houden. Maar op zich, ja, kijk, zijn boodschap, uh, ja, die heeft hij gisteren gewoon verteld. Die is niet veranderd en dat deed hij goed. Maar op een of andere manier... Uh, uh, trekt het minder aandacht nu. Ja, nou, we gaan straks maar eens aan hem vragen om half negen... wat hij daaraan denkt te gaan doen. Emiel Roemer is de gast tussen half negen en negen uur. Beantwoord dan uw vragen en die van ons. En straks de noodmagend regeling van de Europese Centrale Bank... die aankopen van staatsobligaties van crisislanden. U hoort hoe ze zijn gevallen. Verkeersinformatie kunnen we kort onderver zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Na een lange lijst van artiesten en sprekers accepteerde Barack Obama vannacht dan officieel de nominatie voor zijn herverkiezing. Hij presenteerde zijn toekomstplannen en probeerde het enthousiasme van 2008 weer op te roepen. Yes, our path is harder, but it leads to a better place. Yes, our road is longer, but we travel it together. We don't turn back. We leave no one behind. We pull each other up. We draw strength from our victories and we learn from our mistakes. But we keep our eyes fixed on that distant horizon, knowing that the Providence is with us, and that we are surreally blessed to be citizens of the greatest nation on earth. Thank you. God bless you. Nou, hij is nog niet verleerd zo te horen. Onze weg is niet makkelijk, maar we reizen samen, zei Obama. We houden onze ogen gericht op de toekomst en we weten dat de voorzienigheid met ons is. Zo klinkt het iets minder bevlogen. Correspondent Wessel de Jong en Charlotte. Lukte het hem, zo te horen wel, hè, om dat enthousiasme weer op te roepen? Ja, ik denk het toch wel. De zaal die huilde echt, echt van geluk. Maar ken het toch ook dat hier nu een andere president staat. Dat het diepe die president van 2008 is... met alleen maar de mooie leuzen van, van change en hope. Hier stond toch ook een president... die nu zijn reality, reality check gehad heeft. Hè. In, in 2008 zei hij dat hij echt een voorstander is van, van andere politiek constructiever politiek. Nou, hier stond gewoon een Washingtonse politicus, die gewoon keihard zijn tegenstander aanvalt. Harder dan ik had gedacht, ook eerlijk gezegd. Maar goed, de democraten, de, de partij wilde meer een vechtersbaas. Ze wilden niet meer die afstandelijke professor-in-chief. En die hebben ze gekregen vanavond. Ja, Economie is natuurlijk het centrale onderwerp van de verkiezingen. Het is always the money. Wat voor plannen presenteerde hij daarvoor? Ja, Hij wilde toch eerst wel eventjes duidelijk maken wat hij op dat vlak van die economie, wat hij daar heeft gepresteerd. And after a decade of decline, this country created over half a million manufacturing jobs in the last two and a half years. And now you have a choice. We can give more tax breaks to corporations that ship jobs overseas. Or we can start rewarding companies that open new plants and train new workers and create new jobs here in the United States of America. And if we choose this path, we can create a million new manufacturing jobs in the next four years. You can make that happen. Ja, lang verhaal. Hij zegt, hè, na tien jaar crisis hè, heb ik toch de afgelopen 2,5 jaar... Heb ik, uh, heb ik bijna een half miljoen banen gecreëerd. Aan jullie nu de keuze. Gaan we bedrijven belastingvoordelen geven... die die banen outsourcen naar, naar overzee, naar buiten Amerika? Of gaan we belastingvoordelen geven aan bedrijven die hier banen creëren? Aan jullie nu de keuze. Nou, in feite, Obama hamert hier op eigenlijk het allerbelangrijkste punt van deze verkiezingen. En dat is natuurlijk eigenlijk het enige resultaat... Het recept dat de republikeinen te bieden hebben, namelijk om de economie te verbeteren, te genezen, dat zijn belastingverlagingen voor miljonairs, voor grote bedrijven. En Obama zegt heel simpel, ik geloof niet in dat soort belastingverlagingen, ik geloof er niet in om de economie te genezen, ik geloof er niet in om zo de tekorten te reduceren. Hij nam daar heel erg duidelijk stelling. Er zit zo'n toespraak natuurlijk vol met, met one-liners, mooie uitspraken. Wat sprong eruit wat jou betreft? Ja, buitenlands beleid was natuurlijk heel spannend en op dat vlak maakte hij natuurlijk Romney eigenlijk uit voor gewoon onervaren idioot, maar het meest opvallend vond ik toch zijn opmerkingen over klimaat. En ja, mijn plan zal continue to reduce the carbon pollution that is heating our planet because climate change is not a hoax. Meer droughts and floods and wildfires zijn not a joke. They are a threat to our children's future, and in this election, you can do something about it. Ja, en hij gaat hier in hè, op de algemene mening van veel republikeinen... dat het hele verhaal van klimaatverandering... dat het allemaal maar onzin en een sprookje is. Hè. Maar Obama zegt hier duidelijk... klimaatverandering is geen sprookje. bosbranden en overstromingen zijn geen sprookje. En ja, hij geeft hier toch met deze opmerking duidelijk te kennen... dat hij gestoken is door een opmerking vorige week van zijn concurrent Romney. Die heeft hem uitgemaakt voor, ja, gewoon luchtfietser. Naïve luchtfietser die eigenlijk alleen maar weer wereldproblemen wil oplossen. Nou, die opmerking... Heeft heeft Obama duidelijk gestoken en voor hem is het een des te grotere motivatie om, uh, om te vechten tegen uitstoot van, van broeikasgassen. Aan jullie de keuze, zegt hij. Ja, de acceptatie van zijn nominatie, dat is natuurlijk niks nieuws. Maar die toespraak, hoe belangrijk was die vorm? Is die vorm? Die, die, die is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hè? Kijk, ten eerste, Obama wil natuurlijk voorkomen dat deze verkiezingen een soort referendum over vier jaar Obama zouden worden. Hè? Dat de Republikeinen een soort bijltjesdag zouden gaan houden. Hij heeft hier echt laten zien dat hij wil vechten voor nieuwe plannen, zodat hij de klus kan voortzetten. Ja, mensen moeten nog een beetje geduld hebben. Maar hij wil hier echt een, een, een debat voeren over wat voor land Amerika nu echt moeten, moet worden na deze verkiezing, ja, Of het electoraal ook het gewenste resultaat op gaat leveren. Kijk, de beide kandidaten liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar in die peilingen. En na deze conventie, ze proberen natuurlijk allebei uit te breken in die peilingen. Nou, Romney is het in ieder geval niet gelukt na zijn conventie. Of Obama dit gaat lukken, dat zal de komende dagen uit de peilingen moeten blijken. Wessel de Jong vanuit Charlotte, vanuit de conventie, daar waar ze de ballonnen aan het opruimen zijn. Het is tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op de meeste Europese beurzen en ook op Wall Street is positief gereageerd... op de maatregelen die Mario Draghi van de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde. ECB gaat onbeperkt staatsleningen opkopen van landen die in nood verkeren... zoals Spanje en Italië, maar alleen onder heel strenge voorwaarden. De politiek is nu zet, zegt Draghi. Want in noodverkerende landen moeten zelf aankloppen bij het Europese noodfonds. En Brussel zal, samen met het IMF, streng erop toezien dat het land hervormingen doorvoert. If the Bank were to zonder politieke steun, zonder voorwaarden, zou ons opkoopprogramma zinloos zijn, zegt Draghi. De boodschap van de ECB heeft voor de broodnodige rust gezorgd... op de financiële markt, zegt een opgeluchte Franse beurshandelaar. De boodschap is helder en in lijn met wat de ECB deze zomer al liet doorschemeren... Daar hebben we de opleving op de markten aan te danken. Alles is onder controle. Met een discours deze fois-ci fort en met consequenties die perfect geïntegreerd Maar het is maar schijn, vindt de Duitse econoom Thorstein Pollet. Sterker nog, het opkopen van aandelen is zeer gevaarlijk. Daarmee schaart Polleit zich achter de notoire dwarsligger in dit verhaal, de Duitse centrale bank. Ik vertel vol en die positie van de Duitse Bundesbank. De Duitse Bundesbank heeft erkend welke acute gevaar met een aanleiheukoopprogramma van de ECB verbonden is. Het leidt niet tot de oplossing van het probleem. Het creëert een nieuw probleem, inflatie. Inderdaad, het programma zal ertoe leiden de crisis niet lossen, maar een ander probleem toe namelijk de geldentwerting. Dat de ECB haar boekje te buiten gaat, daar wil bondskanselier Merkel niets van weten. Ik zeg dat de Europese bank in onafhankelijkheid en in het kader van haar en dat ze voor de stabiliteit van geld, voor de geldwertstabiliteit, stabiliteit... is en in diesem Rahmen ook ihre Maßnahmen einleitet. De ECB is nu eenmaal verantwoordelijk voor een stabiele munt, zegt Merkel. Die op bezoek was bij haar Spaanse collega Rajoy... om een reddingsplan voor de Spaanse banken te bespreken. Volgens Merkel moeten politici hun huiswerk doen en hervormingen doorvoeren. Mijn afgave is het de politische huisafgaben te maken. En daarvoor gehört natuurlijk dat de reformschritten... Die Spanje ook gemacht hebben, met großer Glaubwürdigkeit omgesetzt werden. Spanje is op de goede weg, prees Merkel haar collega Rajoy. Rajoy die weigert om aan te kloppen bij het Europese noodfonds. Hij ziet het als zijn enige taak om die hervormingen door te voeren... die nu nodig zijn om flexibeler en competitiever te worden. Groei is wat we nodig hebben, zegt Rajoy. En banen. De regering Rajoy zelf heeft lang aangedrongen bij de ECB... om Spaanse staatsleningen op te kopen. Daarvoor staat de deur dus nu open. Maar dan moet Spanje zich onderwerpen aan de tucht van de gevreesde trojka. Een Catch-22 situatie. <tog> een Hoorden u met een compilatie van een aantal nummers, waaronder Drive My Car. Gaan we naar Mark Robin Visser, want hij is in Gelderland, want de provincie daar gaat geld inzamelen via internet om natuurprojecten te financieren. Crowdfunding wordt dat genoemd. Maar Mark Robin, betekent dat dan dat de provincie zelf blut is geen geld daarvoor meer heeft? Nou ja, dat zou je kunnen denken. Hoewel aan de kar van de gedeputeerden te zien... is het eigenlijk eh, financieel nog wel goed eh, met de provincie Gelderland. Die zag er nog mooi, nieuw en glimmend uit. Jan Jacob van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Is de provincie aan de bedelstaf eh, geraakt? Nee hoor, wij zijn helemaal niet aan de bedelstaf geraakt. Wij hebben alleen wel besloten dat er uh, op het terrein van natuur... Uh, wij mensen meer willen betrekken bij alles wat met natuur te maken heeft. Heel veel mensen denken dat wanneer je buiten loopt, dat is natuur. Dat gaat automatisch en dat komt wel goed. Maar we willen eigenlijk ook mensen gewoon duidelijk maken... dat ja, voor natuur moet je wel iets doen. Ja. En wij willen ze er gewoon meer bij betrekken. En uh, daarom hebben wij deze actie gestart op het terrein van crowdfunding. Wij kijken uit over een prachtige vijver op landgoed Beekhuizen. En u vertelde mij zojuist dat u hier vroeger als jongetje nog op heeft geschaatst. Ja, ik, goede herinneringen aan? Ik, ik heb hier goede herinneringen aan en ik zie daar iets verderop een hele mooie waterval. Ja. Ik heb nu uh, drie kinderen en toen ze wat jonger waren heb ik daar ook veel met de kinderen gespeeld. Het is hier echt fantastisch. Het is hier fantastisch, maar... Er moet een stukje bewustwording bij, hoor ik in uw verhaal... over dat wij ook eens denken wat zo'n vijver eigenlijk wel niet kost. Nou, zo'n vijver kost geld, euh, maar ook dat wanneer je hier rondloopt... dat mensen ook beseffen dat wanneer je hier iets achterlaat, laat vallen... dat dat ook weer geld gaat kosten. Want euh, een vereniging als Natuurmonumenten ja. klaagt erover... dat ze heel veel geld kwijt zijn om uiteindelijk het afval weer op te gaan ruimen. Dus als wij mensen meer bewust weten te maken dat natuur echt iets kwetsbaars is en dat je er iets voor moet doen... dat je ook niet alles zomaar achter kunt laten... dan zijn we weer twee stappen verder. Maar dan gaat er wel een beetje van de romantiek verloren, vind ik ergens. Als je door een bos loopt en denkt, god, alweer een nieuw schelpenpad. Weer 50.000 euro. Ja, maar dat, dat is niet hetgeen wat wij proberen te gaan doen. Wij proberen mensen gewoon weer aan het begin duidelijk te maken... dit is mooi. Wilt u dat ook overeind houden? Help dan, u kunt dat doen door uh, via internet uh, ervoor te zorgen... dat de geld deze kant op komt. Ja. Het Rijk heeft nogal wat verantwoordelijkheden... als het gaat over natuurbeheer naar de provincies overgeheveld... Ja. en daar niet de, benodigde, de, de nodige zakken met geld bijgedaan. Dat betekent toch dat u een financieel probleem heeft? Dat betekent dat wij eh, na moeten gaan denken over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat we het allemaal wel mooi overeind gaan houden. Ja. Daar zijn we creatief mee bezig geweest. Samen ja. met organisaties als Natuurmonument, het Gelders Landschap... en Gazemadoor hebben wij het gesprek gestart. Ja. En wij zijn nu zover dat wij omdat we veel minder bureaucratie ja. eromheen hebben... dat het 30 goedkoper kan dan dat het in de andere provincies is. Ja, maar feit is ook dat u zegt, met het geld wat we nu hebben, redden we het niet. Met er het, moet wat bij. Er, moet, wat er bij. moet iets gebeuren. Er moet aan de ene kant geld bij. En aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat het iets goedkoper kan... dan ja. dat het voorheen kon. Zonder dat we iets minder aan natuur gaan doen en gaan ze maar door. Ja. Nou, dat, daar zijn we in geslaagd. Uh, we hebben aan de ene kant die crowdfunding, waar we vandaag mee gaan starten. Om twaalf uur gaat de website open. Ja, om twaalf uur gaat de website open. En vanmiddag, bij de opening van dit landgoed... Ja. gaan we daar nog meer aandacht aan besteden. En de andere kant is dat wij ook samen met die organisaties gezegd hebben... het kan veel goedkoper dan dat we het in het verleden de deden. Wat zou u voor die, vijver, die mooie schaatsvijver van u uh, over hebben? Zo. Per jaar of zo? Doe de gooi? Nou, ik zou er nog wat af bij de gedeputeerden. Bij, ja, bij de gedep <laughs> persoonlijk zou ik voor ja, dit soort... Ja, boter bij de vis. Ja, boter bij de vis. Maar voor dit soort dingen zou ik gewoon 25 euro... zonder enig probleem per jaar uh, beschikbaar willen stellen... om dit mooi overeind te houden. Jan Jacob van Dijk, CDA-gedeputeerde van de provincie Gelderland. De eerste bijdrage voor de vijver is binnen. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Alexander Pechtold. Radio 1. Het NOS-journaal. Obama aanvaardt presidentskandidatuur en opnieuw staking bij Lufthansa. Goedemorgen, het is iets over half acht. Ik ben Mark Visser. Op de Democratische Conventie in Charlotte heeft Barack Obama de nominatie aanvaard voor de presidentskandidatuur, Madam chairwoman, delegates. Ik accept your nominatie voor president van de Obama beloofde de economie uit de slop te halen en meer banen te creëren als hij wordt herkozen. Hij haalde ook meteen hard uit naar zijn republikeinse tegenstrever, Mitt Romney. Obama staat er een stuk anders dan vijf jaar geleden voor, zegt correspondent Wessel de Jong. Dat diepe die president van 2008 is met alleen maar de mooie leuzen van, uh, van change and hope. Hier stond toch ook een president die nu zijn reality check gehad heeft. Hè? In, uh, in 2008 zei hij dat hij echt een voorstander is van, uh, van andere politiek, een constructiever politiek. Nou hier stond gewoon een Washingtonse politicus die gewoon keihard zijn tegenstander aanvalt. Harder dan ik had gedacht ook eerlijk gezegd. Als voorbeeld noemde Obama de onhandige uitspraken van Romney... over de beveiliging van de Olympische Spelen in Londen... waarmee hij de Britten beledigde. Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... is rond middernacht weer aan een staking begonnen. Deze keer is het een landelijke staking... waarbij het werk wordt neergelegd in Frankfurt, Berlijn, München en Stuttgart. Het is de derde staking in een week. Lufthansa heeft bijna duizend van de 1800 vluchten voor vandaag geschrapt...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 In de stad Groningen heeft een grote brand gewoed bij een recyclingbedrijf. In een hal stonden kunststof en papier in brand. Daarbij ontstonden grote rookwolken, de brandweer. Kruipers die gaan het afval, de balen, naar buiten brengen. En dan wordt het gecontroleerd, uit het gehaald en dan wordt het gesproeid. Verwacht wordt dat dit echt nog wel uren gaat duren, want er staat natuurlijk heel veel afval in de hal. En dat is niet binnen vijf minuten geblust. Het is nog onduidelijk hoe de brand in Groningen is ontstaan.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 Op het terrein van de afvalverbranding Rijnmond in Rotterdam-Zuid... komt een pretpark. De afvalverbrandingsoven staat midden in de deelgemeente Charloes... en is sinds 2010 buiten gebruik. Ondernemer Henny van der Most heeft het terrein gekocht. Hij heeft al andere attractieparken. De gemeente Rotterdam is blij met de plannen. Het pretpark moet zorgen voor extra werkgelegenheid... en toerisme in Rotterdam-Zuid. Premier Rutte is bereid te kijken naar het probleem met de wietpas in Limburg. In Nieuwsuur reageerde Rutte op de uitspraken van de Maastrichtse burgemeester Hoes. Die zegt dat er meer overlast is van drugsrunners sinds de invoering van de wietpas toegenomen. Rutte die wil best kijken hoe het beter kan.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 Veteranen bij de Amerikaanse marine kregen vaker een zeemansgraf. En Armstrong was gevechtspiloot bij de marine... voordat hij als astronaut zijn maanlanding maakte. Eind vorige maand overleed Armstrong op 82-jarige leeftijd. Nederland heeft gisteravond uh, succes gehad. Veel succes zelfs op de Paralympische Spelen in Londen. Hardloopster Marlou van Rijn die won op indrukwekkende wijze goud op de 200 meter. Dat leed uit Purmerend verbeterde in de finale haar eigen wereldrecord. Op de 200 meter wheelen voor vrouwen behaalde Nederland twee medailles. Amy Simons veroverde de zilver. En de pas 15-jarige Desiree Franken eindigde vlak achter haar op de derde plaats. Bij het zwemmen pakte Lisette Teunissen goud op de 50 meter rugslag. Magda Toeters behaalde zilver op de 100 meter schoolslag. En Mark Evers tot slot, die won brons op dezelfde afstand. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In de noordelijke helft komen veel wolkenvelden voor... maar op de meeste plaatsen is het droog. In het zuiden is het overwegend helder. Vanmiddag schijnt de zon in het zuiden uitbundig... maar ook in het midden van het land is steeds meer ruimte voor de zon. In het noorden is het half tot zwaar bewolkt... en daar breekt alleen tijdelijk de zon door.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 Het maximaal tussen 24 en 27 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een probleem in zeeuws vlaanderen de N62. Borselen richting Gent. daar ligt de Westerschelde-tunnel. Er is een pechgeval en daarom is de tunnel nu even dicht... om de kapotte auto te bergen. Hoeft niet al te lang te duren, men vermoedt een kwartiertje. Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Daar heel veel verkiezingsnieuws en de campagne kunt u ook live volgen via die site. Even naartoe klikken. Het is nog maar een paar maanden geleden dat de Partij van de Arbeid daar heel slecht voor stond. Voor het eerst in haar geschiedenis leek het erop dat ze niet meer de grootste linkse partij van het land zou worden. Maar het kan verkeren. PvdA is de SP in de peilingen inmiddels ver voorbij... en inmiddels zelfs een, een nek-aan-nek-race met de VVD verwikkeld. Verslaggever Wilco Boom ging op zoek naar het geheime wapen van de Partij van de Arbeid. Natuurlijk, lijsttrekker Diederik Samsom doet het goed in de verkiezingscampagne. Vriend en vijand zijn het daar wel over eens. Maar het is niet de enige verklaring voor het onverwachte succes in de peilingen. De geheime succesfactor van de PvdA zit verborgen in het soeterrein van het partijbureau aan de Herengracht in Amsterdam... Tientallen medewerkers en vooral heel veel vrijwilligers zijn daar al sinds begin juni in de weer voor de campagne. Met computers van de partij, van huis meegebrachte laptops en ontelbare telefoons teamleider Rick Winsemius. We zorgen dat we lokale afdelingen van de Partij van de Arbeid... zo ongeveer rond de 400, ondersteunen bij hun acties. Dat doen we door mankracht voor ze te regelen... leden voor hun te bellen om te zorgen dat ze ergens naartoe gaan... enquêtes in te voeren die we hebben afgenomen in het hele land... en bij te houden wat er goed loopt en wat er niet goed loopt... en waar nodig ondersteuning te bieden. De belangrijkste doelstelling in de campagne was direct contact leggen... met tenminste 500.000 Nederlanders. Het dubbele ligt inmiddels binnen handbereik. Ja, We hebben 906.000 gesprekken hebben we al gevoerd. En we willen meer dan een miljoen uh, gesprekken uh, voeren. Dat doen we op verschillende manieren. We gaan langs de deuren, we spreken mensen aan op marktpleinen... Uh, en we proberen zoveel mogelijk persoonlijk contact te hebben. En dat kan omdat we zo'n enorme grote graag vrijwilligers hebben... die ook laten zien dat de Partij van de Arbeid nou meer is... Nog dan alleen de lijsttrekker, alleen de prominenten... Uh, en alleen het partijbestuur en alleen ons. Maar dat, dat bestaat uit uh, nou, uh, je buren en uh, andere mensen bij jou in de buurt... Die zich inzetten voor de Partij van de Arbeid. Hier in de kelder van het partijbureau zit dus het kloppend hart van de campagne. Het is een beetje afgekeken van de manier waarop Obama en de democraten in de VS campagne voeren. Ook daar veel vrijwilligers die groot enthousiasme voor de partij combineren met een ongebreidelde inzet. Het is inderdaad een overwegend jongeren en dat is denk ik ook een hele goede zaak. Ik ben jarenlang lid van de Partij van de Arbeid en ik vind het heel mooi om te zien... dat er ontzettend veel mensen die nou eigenlijk toen ik lid werd van de partij nog net in de luis rondliepen... nu gewoon actief zijn voor de campagne en ook enthousiast zijn voor de boodschap van de Partij van de Arbeid. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, ik werk hier wel vijf dagen, zes dagen in de week, ja. Maar ja, je doet het ook voor. Hè? Ik bedoel, het is ook, uh, als je het dan toch vrijwillig bent, de meeste vrijwilligers hier die werken best wel hard ook. En, uh... Toen uh, Diederik zich aanmeldde als kandidaat, toen ben ik in zijn campagne ben ik gaan helpen. Ik vond het zo leuk dat ik uiteindelijk toen ook besloot om hier aan te helpen. En dat vind ik echt heel leuk. Het is met een heel leuk team mensen en je weet ook waarvoor je het doet. En het motiveert ook enorm als je iemand hebt waar, waar je ook echt in gelooft. Ik denk dat onze actie zeker effect heeft. Ja, tuurlijk, we, mensen willen ook zien dat je, dat je met ze in gesprek gaat, dat je er voor ze bent. En uh, nou ja, hoe meer mensen, hoe beter. Mensen reageren heel leuk, zeker de afgelopen tijd steeds beter. En uh, ja, het is gewoon... Ik denk het zeker wel dat het effect heeft, ja. Partijvoorzitter en campagneleider Hans Peckman kan zijn geluk niet op met al die vrijwilligers. Dit is de allergrootste Partij van de Arbeid ooit. En dat wilde ik ook heel graag. Niet omdat ik steeds maar groter wil, maar omdat ik weet dat deze verkiezingen zo voor op spel staan voor zoveel mensen. En er zijn zoveel mensen die zich aanmelden als vrijwilliger in juni al. Dus die hier al maanden zitten, niet op vakantie zijn gegaan of maar heel kort om campagne voor ons te voeren. Allemaal naast hun werk of hun studie. Dat vind ik geweldig. Hier uh, zitten gewoon constant honderd vrijwilligers zo, dag in dag uit. Uh, en in het land zijn er zo'n 5000 vrijwilligers ook nog eens actief voor de Partij van de Arbeid. Twee maanden geleden stond de PvdA er nog belabberd voor in de peilingen. Leek de SP de grootste op links te worden. Diederik Samsom en al die vrijwilligers hebben dat beeld volgens Spekman weten te kantelen. Twee dingen. Eén, wat al die vrijwilligers vanuit onze vereniging allemaal doen. En twee, uh, dat Diederik gewoon voor zijn overtuiging staat in de debatten. En dat mensen daar vertrouwen in hebben. Hans Spekman van de Partij van de Arbeid in deze bijdrage van Wilco Boom. En tussen half negen en negen SP-leider Emiel Roemer te gast dus in het Radio 1-journaal. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het voetbal eerst maar, want vanavond gaat ja. het gebeuren. De echte ja. vuurdoop van Louis van Gaal. Met wie? Met welke spelers gaat ja, hij dat doen? Ja, daar wordt enorm over gespeculeerd. Hij heeft niets prijsgegeven, geheime trainingen. Er gingen allerlei opstellingen rond. En ineens is alles gewijzigd na de laatste training van gisteren. Ja? Want iedereen let dan op hesjes en koppeltjes... En eh, men zegt nu dat Krul wel eens zou kunnen kiepen... in plaats van Stekelenburg, om maar eens een voorzet te geven. Jan Maat en Willems aan de buitenkant spelen. Martins Indy zou spelen. En niet Matthijsen. Klaasie, Snijder, Strootman. En daar komt hij. Narsing, Van Persie en ja. Robben. Dat wordt nu hm. ineens overal gesuggeerd. Hm. Kan dat het nou? Kan, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Uh, uh, overigens heeft elke speler aan wie wat gevraagd werd... de eerlijkheid van Louis van Gaal geprijsd en gezegd... het is een man die aan iedereen uitlegt waarom je wel of niet meedoet. Dat heeft hij bij iedereen ook persoonlijk het gedaan de afgelopen week. Dus iedereen daar weet de opstelling, uh, ik noem er nu één, maar het is allemaal suggestief, het kan zomaar anders zijn. Duidelijk is wel dat hij de weg van vernieuwing echt doorzet en dat zal hij ook gaan doen. En dat er een heel nieuw Nederlands elftal staat, dat hij daarmee zijn nek uitsteekt, maar misschien ook wel niet zo heel veel keuze heeft. En wat misschien ook alweer eens leuk is, we hebben jarenlang van die kwalificatiewedstrijden gehad dat we dachten, ach ja, we moeten ze spelen, maar het gaat om een toernooi. Vanavond gaat iedereen weer eens met echt grote spanning zitten van hoe zal het gaan, want dat Turkse elftal is ook een technisch vaardig heel goed elftal, wordt gesteund door heel veel mensen hier vanavond ook en... Kortom, het wordt een hele echte wedstrijd. De andere wedstrijden zijn Estland, Roemenië, Andorra, Hongarije. Vroeger wisten we het niet eens, maar nu hopen we al op een puntverlies... ergens van de een of de ander. Want het zal een hele, hele spannende kwalificatiereeks worden. En het wordt een echte vuurdoop, zoals je zei, voor Louis van Gaal. En iedereen zal klaarstaan de afloop met een oordeel. Maar hij moet maar even wat tijd krijgen, wat mij betreft. Goed, gaan we even voorzitten vanavond. Maar ja. vandaag al de volgende ronde in het Dutch Open golftoernooi. Nederlanders waren gisteren ja. na, nee. middenmoot en dan ja. nog... Onderin. Hebben ze nog ja. kans zich te verbeteren? Ja, golf is een sport die, zoals iedereen dat dan zo mooi zegt, over vier dagen gaat. De ene is de andere niet, kan nog een tegeltje bij, zeg maar, zeggen dat ook altijd. Dus wat dat betreft is er nog wel van alles mogelijk. Maar de Nederlanders waar je vooral naar kijkt, La Feber en Luiten, die speelden gisteren allemaal precies de baan, zoals dat zo mooi heet, par. En staan daarmee in een hele grote groep mensen en zullen zich vandaag moeten verbeteren om allereerst de eerste sprong te maken. staat een verrassende eh, Engelsman Storm eh, met min zeven aan de leiding, maar ook een aantal andere grote krachten, zoals bijvoorbeeld Keimer, Rot min 5, zijn al een aantal slagen weggelopen. Ze hebben zeker nog wel kansen om hoog te eindigen, maar de start was over het algemeen gisteren niet zo bemoedigend. Het weer wel, dus het worden wel prachtige golfdagen. Maar laten we hopen dat de Nederlanders in het slotweekend daarin goed vertegenwoordigd zijn. Tom, dankjewel. Tot maandag. Jooi. Wat is er toch gebeurd met dat gezin in Annecy in Frankrijk? Wordt hard gewerkt aan een opheldering over deze zaak. Straks onze correspondent erover. Files staan er niet. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Dan de Europese Centrale Bank koopt staatsobligaties op... van zwakke eurolanden als Spanje en Italië onder strenge voorwaarden. Dat wel. Volgens premier Rutte is dat van gisteren een belangrijk besluit. Ja, de Europese Centrale Bank is onafhankelijk...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 de ECB gaat gewoon nu staatsobligaties kopen. En dat is wat ik voorgesteld heb. En hij mag er weer gaan draaien en gaan doen. Zo ken ik hem weer deze dagen. Dus heerlijk. Al dus, Emiel Roemer. Hij is de gast tussen half negen en negen uur in het Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar Frankrijk. Want de politie daar is nog volop bezig met het onderzoek naar de moordpartij. In Chevaline, vlakbij het meer van Annecy. Dinsdagmiddag werden in een auto de lijken gevonden van twee vrouwen en een man. En vlakbij lag ook nog het lichaam van een... Een doosgeschoten fietser en een zwaargewond meisje. En de jongste dochter van het gezin, want die bleek het te zijn... een vierjarig meisje, bleef ongedeerd. Correspondent Ron Linker. Ron, weten we nu al wat meer over de slachtoffers? Ja, die fietser, dat is een uh, 45-jarige Fransman uit de regio. De man was op uh, ouderschapsverlof, was in juni voor de derde keer vader geworden. en lijkt dus geen relatie te hebben met de inzittenden van de auto. Dat zijn Britten van Iraakse afkomst die woonden in een buitenwijk van Londen. En nou, de Britse pers heeft daar gesproken met buren. Er komt het beeld naar voren van een normaal gezin. De vader was ingenieur, een bekende volgens de Britse pers van de inlichtingendiensten. En dan gaat het vooral over de vakantie in Frankrijk daar in de Britse pers volgens de Omwonenden was dat een spontaan besluit om nog op vakantie te gaan terwijl de school alweer begonnen was. En een van de omwonenden was heel cryptisch. Die zei dat de ingenieur nog bij hem langs was geweest. Hem verteld had over een probleem waar hij mee zou hebben geworsteld. Nou wat dat probleem was, dat wilde die man niet zeggen. Heeft het inmiddels doorgegeven aan de Britse politie. Maar ja, of het van waarde is voor het onderzoek, dat kunnen we op dit moment dus nog niet zeggen. Ja, dan zou je iets denken van internationale spionage of zo. Maar het zou ook een over van natuurlijk nog kunnen zijn. Ja, kijk, de, de, de politie hier houdt alle opties open. Een roofoverval die vreselijk uit de hand is gelopen of toch een afrekening. Wederom in de Britse pers zie je ook een foto van de auto genomen vanuit een helikopter. En dan zie je de kogelgaten in de ramen. De linkerachterband is lek. En volgens de Britten zouden er ook nog remsporen te zien zijn. Sporen dus van een tweede auto. Maar ja, een roofoverval. Het lijkt niets gestolen te zijn. De dader of daders zijn heel koelbloedig te werk gegaan. Ze hebben heel gericht op de slachtoffers geschoten. En dus niet in het wilde weg. Volgens de Franse justitie met maar één doel. Het doden van de slachtoffers. Maar ja, de toedracht helaas weten we daar nog heel weinig van. En Ron, hoe is het met die meisjes? Nou, het meisje van Vier dat gisteren levend is gevonden in de auto maakt het fysiek goed. Wordt begeleid door een Franse kinderpsychiater, beschermd door de politie. De Fransen wachten op DNA-onderzoek dat uitsluitsel moet bieden over de identiteit. En daarna kan een contact worden opgenomen met nabestaanden. De, haar zus, de zevenjarige, die ligt in het ziekenhuis. Heeft een schotwond in de schouder, aantal schedelbreuken. Waarschijnlijk doordat ze door de dader of daders op het hoofd is geslagen. Uh, is in een kunstmatige gecontroleerde coma gebracht. Omdat ze nog een keer geopereerd moet worden. Niet langer in leven. Dus de politie hoopt dat ze wellicht de komende dagen al misschien iets meer kan vertellen over wat er daar zich heeft afgespeeld. Ron Linken vanuit Parijs. Gaan we naar de ochtendkranten wat betreft het politieke nieuws? Joost Vullings heeft ze al nageplozen. Joost, dat valt op. Nou ja, er valt van alles op. Maar in, in trouw uh, staat: het gaat opeens heel snel met ons. En dan gaat het over uh, 50 plus. Gaat goed met die partijen, de peilingen tussen de twee en de vier zetels. Daar hebben Henk Krol een dagje gevolgd. Uh, het succes is volgens hem het omslagpunt in de campagne. Een pagina grote advertentie in de Telegraaf geweest eind augustus. Sindsdien wordt hij herkend en gaan de duimen omhoog. En hij zegt, alle andere partijen hebben de belangen van de ouderen laten verslonsen. Gaan we naar de Volkskrant. Blijven we eigenlijk bij het thema van 50PLUS, de pensioenen. De krant zegt, er is eigenlijk één grote blinde vlek in de campagne. Want het ministerie van Sociale Zaken voorziet door de slechte positie van de pensioenfondsen... een verlaging van de pensioenen met gemiddeld 8,3 procent. En de krant concludeert... Nou, daar gaat het eigenlijk helemaal niet nee, over. niemand heeft het erover. Wel de AOW-leeftijd, maar hier gaat het niet over. Nou, in het Algemeen Dagblad een reportage over politici... die laag op de lijst staan, maar met voorkeurstemmen in de Kamer willen komen. Mm. En centraal staat Dave uh, Ensberg. Ik ken hem niet. 28 jaar uh, van Surinaamse afkomst. Hij is pas net lid van het CDA. Maar dan zeg je, als je dat doet in deze tijden, dan heb ben je, je moedig. Dan ben je moedig, maar dan sta je ook echt achter de idealen van die partij. En tot slot de Telegraaf. Eh, krant Kopt Rutte geeft hypotheekgarantie. Nou, daar wordt mee bedoeld eh, dat het beschermen van de hypotheekrenteaftrek... topprioriteit heeft voor de VVD-informatie, maar geen breekpunt. VVD wil de huizenbezitters binnenhalen. Zeker. Of houden. Precies. Joost, dankjewel. Tot zo dadelijk na acht uur voor een update over het campagnenieuws. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht met Marjan Koekoek. Ja, in de Amerikaanse media eist Barack Obama alle aandacht op, uiteraard. Obama accepteerde afgelopen nacht de nominatie voor de Democratische Partij. Volgens USA Today is Obama wijzer en zeker grijzer dan vier jaar geleden. Hij vraagt de kiezer om hem te blijven steunen. Washington Post schrijft dat Obama's speech bescheiden en nobel was. De website van Time Magazine is de volledige tekst geplaatst. Obama heeft ook voor een record op Twitter gezorgd. Maar liefst 9 miljoen tweets gingen over de Democratische Conventie. En dat zijn er ongeveer 53.000 per minuut. Inmiddels heeft ook zijn uh, republikeinse tegenstander Mitt Romney gereageerd. Via zijn eigen website. Het liet hij weten dat de kiezer niet, niet moet geloven in Obama's belofte. Het beleid van de afgelopen vier jaar heeft volgens de Republikein niet gewerkt. In België is een twijfelachtig record gevestigd. Op de website van Dagblad De Morgen staat dat voor het eerst... meer dan 10.000 bestuurders in één jaar bestraft zijn omdat ze geen rijbewijs bij zich hadden. En dat was vijf jaar geleden nog maar de helft. Dat komt waarschijnlijk doordat het sinds een aantal jaren verplicht is... dat een agent bij elke controle naar het rijbewijs vraagt. Op de website van Omroep West staat dat de Haagse politie... een top 50 van criminelen maakt. De politie in de Haagse Schilderswijk en Transvaal... gaat de criminelen met 20 agenten extra in de gaten houden. Het gaat niet alleen om bendeleiders, maar ook om drugsdealers... en verkopers van gestolen spullen. De politie pakt de top 50 individueel aan. De een wordt opgepakt en komt voorlopig niet meer vrij. De andere komt in een zorgtraject terecht... terwijl de volgende ze dure auto moet inleveren. De aanpak lijkt te werken. Inmiddels is het aantal woningovervallen met 85 gedaald... in de Schilderswijk en in Transvaal. Ja, De band Coldplay speelde gisteren wel een heel bijzonder nummer... op het Haagse Malieveld. Tot ieders verbazing zette Chris Martin O.O. Den Haag... van Harry Klorkenstein. alias Harry Jekkers in. play the game. En hij vertaalde het ook nog gewoon, Chris Martin van Coldplay. Gisteravond, dus hier op het Mali veld. Dankjewel, Marjan Koekoek. Hartstikke goed. Het podium waren ze vanochtend vroeg nog aan het afbreken. Nou, dat was een mooi uh, succesje. En Harry Klorkenstein, uh, Harry Jekkes, hoort u ongetwijfeld ergens vandaag nog. Eens kijken of we hem uh, misschien nog kunnen bereiken. Voor half tien. Straks, na acht uur, meer over de verkiezingscampagne. Meer over de speech van Obama. En meer over de SP. Emiel Roemer is de gast na half negen.